We hebben een groot feestje vanavond in de bos, in de Waarschool. We maken er een extra groot feest van. We gaan een Mexicaans pijara toe doen. Een Mexicaans feestje. Eén kijk ze van Groot is al de boet. Nou, is dat goed Kalma. Mag gewoon even dicht.